radio periode van Stevie Wonder <laughs> ja Happy birthday, ja, had Stevie Warner een slechte periode. Nou, dit was, uh, dit was een, uh, vond ik een wat minder periode, laat ik het zo zeggen. Maar misschien is dit nog wel het meest gedraaide nummer ja, in kroeg. En, en, en, en, en ja, ja, dat want dat ik bedoel, als je in een restaurant zit, want dus het is jarig, dan hoor je het ook. dit ook gedraaid, ja. natuurlijk. Yannick, uh, gefeliciteerd met je verjaardag, man. Uh, het is, uh, hij is, speciaal voor jou, de nummer twee. Stevie Warner een happy birthday in uh, de top 13 goed, uh, goede, goed, slechte liedjes. Ja, of slecht goede. Goed, slecht, goed, goed, slechte liedjes ja. Uh, nummer 1 zullen we die even naar het nieuws doen. Oh, spannend. Ja, wat, weer, wordt ja, wat wordt het dan? wat wordt het dan? We kijken of we mensen nog een klein stukje langer willen blijven luisteren. Zo. Veronica. Oh. Met mm. het nieuws. Het is 1 uur. Goedenacht. Ik ben Daan Lankamp.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 Dit is Radio Veronica. Niet aan de baas vertellen hoor. Shut up and listen. De illegale zendtijd. We zitten midden in de illegale zendtijd... en we zijn bezig met de klop... 13. Ja, en we hebben er nog één te gaan. We hebben er nog één te gaan. Rob die draaide de vader Abraham in de ruimte Met. Uh, nee, dat heb ik niet gedaan. Hij vonden het de allerslechtste plaat uh, die hier op dit moment uh, bestaat. En we dachten, nou, zullen er nog 13 zijn? Dat is gelukt. We hebben best een leuk lijstje uh, Maar Als dat nou, als dat nou de slechtste ooit is, hè, zou die dan niet eigenlijk op één moeten staan? Dat is wel een klein beetje waar. Daar heb ja. je wel gelijk in. Um, wat doen we dan met de plaat die het meest binnen is gekomen? Ja, nou, zullen we die dan op één zetten? En dan inderdaad. Uh, die vader Abraham gewoon als nul. Ja, dat is een goed idee. Ja, toch? Ja, dat is een goed idee. Sterker nog, die vader Abraham zit hier niet eens in het systeem. Dus nou, dat is, nou. komt goed. Dus die moet ik even illegaal... Die moet ik even illegaal. Laten we dat doen. Want uh, we, hebben een, we hebben een mooie nummer 1. Ik ga eens eventjes kijken of ik hem, uh, of ik hem kan instarten. Hello, Vannacht is het moment waar muziekfreaks al maanden op gewacht hebben. De Flophonden. Plus minus 4 uur lang. De grootste ellende... CD uitgebracht, belast je oren en binnenuit waar de pijngrens ligt. Van Vannacht van 12 tot we het niet meer volhouden, de flop 100 aller tijden, met reacties van artiesten uit de lijst en gepresenteerd door het Shark Radio team voor de gelegenheid uitgebreid met Hanny. De, de flop 100 is aan de hand van 6.000 briefkaarten samengesteld door Jij... Zaterdagnacht. Hoppa! Vanaf 12 uur op Radio 3. De aller flop 100, aller tijden. En de nummer 1 is deze, Bring Me Edelwijs van Edelwijs. vragen van vanavond. Edelwijs bring me Edelweiss. Ja, en uh, Roeltje is het ook met ons een, die oh ja. eens. Die zegt, ja, terecht nummer één. Terecht nummer 1 ja. inderdaad, ja. ja. Nummer 3 heeft hij gestaan ook in kruis. 1989. Elf weken in de top 40, deze Edelwijs. Dus uh, het is ook nog een enorme hit geweest. <lacht> Ik vind het wel interessant. We hebben dus een blijkbaar dove luisteraars. Oh ja. ja. Er komt een appje van Vincent binnen. Uh, deze illegale 13 was prima te beluisteren. Ja. <lacht> ja. Er zaten best wel leuk plaat in. Jawel. Volgende week hebben wij uh, Nico Landers. U kent hem wel van Liefde. In de nacht, als het goed is. Jij gaat morgen met zijn dochter bellen. Ja, ik ben waarschijnlijk wel wat later. Ja. Oh, oh oké. Okay. Ja. Nou, heel goed. Maar dat, dat kan wel komen. toch. Dat ja, wisselen we. Rob en ik af. Wel ja, dat gaat helemaal goed komen. Ja. Uh, bedankt voor het luisteren. Fijn dat je het hebt volgen houden oh, als je nog, nog steeds dit hoort. Volgende week zijn we er weer met goede muziek. Maak je geen zorgen. Tot ziens. En Een hele fijne nacht, hè? Oh wat een nacht! De muziek alle tijden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 Dat is echt... Oh, wat een nacht. Every night. Radio Veronica. We are searchlights we can see in the dark. We are